Ja, dag met Jan Holder, hier van de VRT. Nee hey Jan, ja, kom naar boven. Het is derde verdieping. Derde verdieping, dankjewel. Zelf twijfelt hij of hij beeldhouwer is, dichter of rapper. Het bekendste is hij voorlopig geworden met het laatste. Brihang in het gewone leven, Boudi Verleijen, won bijna vier jaar geleden de nieuwe lichting van Studio Brussel. Vorig jaar bracht hij zijn eerste plaat uit, zo lang mogelijk. Als ik hem spreek, is hij net verhuisd naar Brussel in een cozy appartementje tegenover het Jozefatpark. Het was een grote stap voor de Gentse knokkenaar. Hey, goeie. Hallo, goedemiddag, Jan Holterbeek. Hallo, hey, kom binnen. Dank u, dank u. Dat uh, de... stoor ik ja. niet. Ja. Het is een fantastische lift, hè. Zeer mooi, maar hij stinkt een beetje. <laughs> Dat durfde ik niet zeggen. Had je al lang op plannen om naar Brussel te komen? Ja, ik speelde al lang mee in mijn hoofd, na de studie in Gent. Maar ik, ik durfde het niet, of zo, denk ik. Waarom niet? Ja, zo de gedachte van dat te doen leek wel cool hè, en, en verrijkend maar, uh, maar ik ben nogal eigenlijk een beetje een, een bange <laughs> bang voor, voor, voor zo'n stappen te zetten, maar dan heb ik natuurlijk een fantastische vriendin die dat bij, lospeutert bij mij en, uh, en me zo wel over de streep haalt om, om zo'n ding te doen hè, en dat is hetzelfde voor reizen en, en uh, en, en zo. Zij had altijd wel de... Het initiatief nemen. Ja, initiatief nemen. En, ik wil het wel, maar ik durf het niet. Of zo, ja. Het is hetzelfde met de rappers. Ik wil, ik wil stoere rappers zijn, maar ik durf het misschien nog niet. Hè. Daarom dat ze een je Jeannette noemen. Ja, voilà. Ja. Dat is wel keer gebeurd, ja. ja. Is dat niet verzoenbaar, zo, die, uw poëtische teksten met, met hip-hop, met rap? Ik probeer het, hè. of Dat is de ambitie, hè. Maar in de hiphop heb je zo zware scenes of zo. Overal in, in Vlaanderen dan, of in Nederland heb je dat ook. In, in Nederland nu hiphop in Nederland is, is, is extreem populair. Dat is, dat, is, dat is een van de grootste genres daar. Nederlandstalige hip-hop. In België begint dat nu ook wel los te komen. Zo, maar je hebt ook die, die wat ik wil zeggen is, die scenes, die underground, even van waar de hip-hop ontstaan is, in die underground en daar. Um, Wordt er al een keer gelachen, natuurlijk, met, met, in die West-Vlaamse dan met, met de Brigand. Ja, maar ja, vroeger was ik ook meer daarmee bezig met zo, dat, dat is het of zo. En, en dan, dan ben ik in Gent gaan studeren en kennismaking met poëzie, bijvoorbeeld. En, en dan is het al zo allemaal af. Ja, dat is niet. Eh... Niet belangrijk. <laughs> nu, je weet wat voor ik hier ben, het is specifiek om het over creativiteit te hebben. Um, en ik me meer bepaald. ik doe dat aan de hand van een overlopen van een dag. En ja, vraag 1 is altijd van uh, hoe laat sta je op? <laughs> ik sta op als ik wakker word. <laughs> meestal ga ik gaan slapen rond 1 uur, zoiets. En um, ik word wakker, meestal ook samen met mijn vriendin. Rond ja, 9 uur, zoiets. Uh, soms wel een keer een beetje later. Hè. En wat is het eerste wat je doet? Het eerste wat ik doe, is uh, een, uh, een appel eten. Een koude appel uit de frigo. Uh, dat vind ik zalig om zo, zo heel de nacht met je mond toe zo <laughs> Warm, 37 graden. <laughs> en dan zo'n frisse appel eten. Um, en dan ja, verder ontbijten. En, um, de mails uh, zijn er ook al altijd. Uh. Is dat het eerste wat je doet, de mails? Uh, bij, ja, na het, na het ontbijt is toch. Uh, ja, ik, we hebben een plaat uh, uitgebracht in november. En sinds dan ja, ben je zo curieus van wat, wat dat, dat allemaal doet. En dan check ik mijn mails en zijn er optredens die binnenkomen. Of, en, en, ja, ik ben ook te veel eigenlijk op mijn gsm ook bezig hoor tot een grote ergernis van mijn vriendin, uiteraard. Maar nu heeft ze ook een smartphone, dus nu... Nee. Ze gaat erbij benen. Ja, voilà, voilà. Deze serie loopt al een tijdje. En veel van de mensen die ik geïnterviewd heb, die zeggen, mails en sociale media en zo, dat staat creativiteit eigenlijk in de weg. Um, ik vind dat niet, eigenlijk. Nee. Ik ben misschien ook de jongste, ik weet het niet. Um... Een van de, ja. Ja, en ik ben allee, ik ben opgegroeid met... Ik heb nog de, de GSM's. Ik ben al eigenlijk nog opgegroeid... Net die opkomst van de GSM, en en dan die social media. En, um, maar de, voor mij is dat. De, ja, ik leef daar ook een beetje op eigenlijk. Hey. Um, dat is een super handige tool voor, uh, voor ten eerste de muziek naar buiten te brengen ofzo. Ik vind zo, um, mensen die zeggen, ja, ik doe dat voor mezelf en dit en dat. Allee, heb je een publiek nodig of zo, en dat vind ik Facebook bijvoorbeeld. Of, of, alle andere sociale media daar een superhandige tool voor, voor, voor een soort uiting van, van je in woorden of in, in beeld of in je muziek. Ja. En dat slaat de creatief af, of, of hoe zeggen ze dat? dat, dat... Sommigen ja. vinden dat dat er in de weg staat, ja. Ja, ik, ik kom toch sommige like, Bijvoorbeeld, ik heb een nummer op mijn plaat, de laatste nummer Slag 13. En uh, dat had over een gevecht. En dat komt eigenlijk, die oorsprong van dat nummer komt eigenlijk uit een, een filmpje die ik zag passeren op Facebook van een rapper die op het podium staat. En er klom iemand uit het publiek op het podium. En het eerste, wat die persoon die rapper deed, was die persoon uh, slaan met de vuist alsof. En ik... Oh, uh, en, en dan... Oh, dan begon die tekst van oh, niet, niet te lang treuzel. Links of rechts, ah, ik zit te traag voor een gevecht. En dan, hey, ik zou dan veel te traag zijn, moest dat gebeuren. En dus ergens is dat voor mij wel... Uh, yeah. Ik kijk ook heel veel naar uh, de website www.bestofyoutube.com en dan heb je een soort elke dag een selectie van de beste You of the grappen of stomme of nutteloze YouTube filmpjes en ik vind dat net heel inspirerend. <laughs> ja. hey, de kleren zijn goed voor me De kleren zijn goed voor me en de zinnen weet, niet naar wagens heen. Ik weet, ik weet, ik weet niet waar gekroon. En als de mails en de sociale media gedaan zijn, als je, als je ermee klaar bent, wat doe je dan? Goh ja, dan zijn er waarschijnlijk toch al een paar uren gevlogen. <lacht> ik heb niet echt een ritme of een structuur. alleen nog niet. Ik kom net uit, uit school, dus... Um ik heb er ook mee geworsteld met die school. Dat heeft veel langer geduurd dan, dan dat dat normaal had mogen duren, door de muziek ook. Um, dus ik heb nog niet echt een vast ritme. Meestal is dat als ik iets anders moet doen, dan ga ik... Die muziek komt er dan like, tussen of zo. Like, nu bijvoorbeeld moest ik wachten. En, en nu het laatste kwartier zat ik op mijn, mijn Ableton. Deed ik mijn Ableton open en begon ik alweer, terwijl dat ik eigenlijk niet kan, omdat... Om dat ik, uh, omdat hij ging komen, snap je? Maar dan net die momenten begin ik dan uh, wel te creëren. Of, uh... Hier maak ik dan de beats, hè? Sample offline. En dat is die fameuze Appleton, of hoe noem je het? Ableton, ja. ja. Ableton. <laughs> dat, is een, uh, dat is eigenlijk een soort Photoshop, maar voor geluiden. Uh op de koffie bij de ziel, op bezoek bij de heest. Sommigen ze in de deal, maar ze schetsen niet. Ja, dat is al, dat is mijn schatkistje. Dit is het plan van de wind. Dit is het plan van de wind. Dit is het plan van de wind. eigenlijk exclusief materiaal. <laughs> ja, zo, zo, het is, het is een beetje. Ik eigenlijk, maar uh, ik vind dat ik meer moet prutsen en dan... Uh... Dus ja, zo'n zo zo dag bij mij is opstaan en dan... We zien wel, ja, ik volg op mijn vriendin werkt werk nu in of waar ik afkomstig ben, waar ik geboren ben. En dan uh, ja, ga ik soms mee naar, naar Knokken of... Uh, of, of we hebben een repetitie in Roeselare en dan ga ik gaan repeteren voor dinsdag bijvoorbeeld, hebben we een show. Ik ben de repetitie wel vergeten. Verge Als ik aan de kust ben, dan vergeet ik wel veel. <laughs> dus ik ben de repetitie vergeten. <laughs> Daar waren ze niet content mee natuurlijk. Maar mijn agenda zou ik ook, eigenlijk zou ik dan in mijn agenda moeten kijken, maar dat vergeet ik ook. Dus het is vooral nog een zoektocht naar een, een structuur die voor mij werkt, maar misschien werkt er geen enkele structuur en, en dat kan ook werken natuurlijk. Maar ja, optredens brengen structuur. Ja, dat wel. Dat is het enige die nu... Uh, die, en, en de repetities eigenlijk ook, die, die zijn eigenlijk ook belangrijk, omdat je in een, uh, we proberen altijd in een soort uh, ja, flow te zitten. Ten, als we repeteren is dat heel die show hebt en, en nog een keer dat is eigenlijk gewoon omdat dat, dat erin zou zitten. Dat ik weet, nu komt dat nummer en dan... Hup, hup, hup. En zo kan het er. Uh, ja, de mensen voelen dat dat dat is. Uh, en dat zijn dat goede shows en uh, goede flow. Ja. Wat doe je op weg naar een concert of een optreden? Mm, dat is meestal met de auto. De, de, dat is eigenlijk de plek waar ik me tot nu, nu het meeste thuis voelde: de auto. <laughs> um, ja, ik luister nu de laatste tijd naar. Um, de plaat van spinvis altijd onderweg uh, naar platen luisteren. Dat is zo een een auto rijdt meestal zo een uurtje rijden. Dat is zo perfect uh, om een plaat te luisteren. Uh, dus meestal is het dat. dat ik, uh... En spinvis, uh, een idool, een na te streven doel? Um, go, na te streven, ja, well, de, hoe, hoe dat hij sommige dingen. Uh, Aanpak zoals zo heel heel echt en fragiel soms met zijn stem, zijn stem gebruiken. Zo, zo die ding vind ik dan wel tof om dat in de hiphop dan binnen te, te laten zepen. Hallo wat. Hallo flat, Hallo namen bij de Bel. Hallo kamer, hallo bed. Hallo, daar kom maar met. De dus ja, zeker wel. Ja laatste was het, waren het met twee grote idolen in het Rivieren of uh, Spinvis. En dan erachter het zesde met taal. Dat, was, uh, dat was een mooie avond, ja. Maar niet bepaald hip -hop. Nee, nee, nee. Totaal niet, nee. nee. Um, ja, ik weet niet hoe dat komt. Dat was dat, dat het Vlaams? Waren. Dat was het Vlaams waarschijnlijk. Of die taal. Want, want spinvissen is dan helemaal tegenovergestelde Het is de manier hoe dat zij met die taal omgaan, alle twee. Um, dat mij waarschijnlijk zo uh, aanspreekt en ja, dat is de, ja. <laughs> En voel je dan ook dat je bij hen te leen gaat, dat je dingen uh, overheft van hen? Ja, waarschijnlijk is dat wel zo. Dat is, dat is eigenlijk met alles zo. Uh, de videoclips dat ik, dat ik bedenk, en, en de, zo achteraf denk ik, bij onze laatste videoclip, dan, dat ik denk, ja, eigenlijk. Is er daar ook veel van Benjamin Verdonk ingesloten, of van, eh, van het duo Robert en Frank, Frank en Robert, ik weet niet of die, die kent, die dan achteraf zo, ja, ah ja oei, ja, dat is eigenlijk wel heel logisch dat die videoclip er nu zo uitziet, want dat zijn de laatste jaren de dingen dat ik zo aan, aan, door geïnspireerd raak, dus dan, dan ja, sluipt dat er een beetje in en... Dat, het warm water kun je niet meer opnieuw uitvinden, zeker. dus dat is wel ergens normaal. Ja. Wat komt er eerst, tekst of muziek? Um, bij mij is er altijd wel een, een woord of een, een zin dat ik ergens heb opgevangen op, op YouTube of, of, nee, of in de, in de winkel of, uh, of in de auto meestal. Zo. Ik heb gemerkt dat mijn zinnetjes vaak van journalisten komen die het, het nieuws... Um, ik vind dat heel mooi hoe, dat, hoe dat journalisten bijvoorbeeld een bepaald nieuwsfeit um, zo heel gerecht naar na buiten op de radio voorlezen van wat is er gebeurd. Zo heel um, samengevat. Zo, zo. En sommige woorden die ze daarin gebruiken, die keren soms terug. Elk spierballentaal is, is zo'n woord dat ik ergens gehoord heb op radio 1 in, in een interview. Dus eerst is er dat en dan is er een, een beat en dan. Vloeit de rest vanuit die ene korte zin. Komt, ik werk nooit met een thema. Bij mij is er nooit, ah, daarover ga ik nu een, een nummer schrijven. Ik begin altijd met een, een zinnetje en, een, en dan daaruit een soort stream of consciousness, um, die, die methode. Ja. Met mijn hoogtes en mijn laagtes Het is nogal niet op de vaantjes Er zijn nog binnenbandjes. Er is genoeg wind voor het drogen van je traantjes Er is liefde voor de kogels van de haters Er is een droom voor de slapers Er is genoeg quatsch voor de praters Er zijn genoeg leugens voor verraders er zijn harten voor de klavers, er zijn genoeg heren voor de dames, vegetariërs voor de slagers. Er zijn er die zeggen, laat maar staan voor de dragers. Er zit genoeg bloed in de aders, er zijn genoeg cellen en er zijn genoeg zaadjes. Kijk maar naar mijn moeder en mijn vader en de generatie van die generatie. Zeg nooit, nooit op de honey Er zijn genoeg woorden voor je dame, er zijn genoeg keuzes en verraders. Ze houden niet de weppen, maar ik vecht en ik... Zijn er specifieke momenten waarop je meer creatief bent dan anderen? Um, ja, maar de laatste tijd heb ik die niet meer echt opgezocht, maar ik weet nog, mijn eerste, toen ik mijn eerste EP gemaakt, had, die, die heb ik al die momenten, al die teksten heb ik eigenlijk geschreven als ik een kater had, dus nog in, in een soort roes. Um, maar de laatste tijd is... En daardoor zijn die teksten ook wel waarschijnlijk overal. Vroeger was dat nog, nog iets ludieker en grappiger of zo. Maar als ik daarover laatst terug na, naartoe luisterde, dan was het ja, mij, hoe heb ik dat geschreven? Zo, hè. Dus ja, er zijn wel zo bepaalde momenten dat je... Ja, als, als je je eenzaam voelt, is voor mij toch ook nog... Ik voel me heel rap eenzaam ook. Dus dat is makkelijk. Maar dan is het toch een moment dat je zo ja dan was je dan toen als je eenzaam zit, dan lief ik in mijn hoofd en dan denk je na over alles hè. En, en, en dan is het voor mij een, een... dan voel je dat, dat er dingen gaan uitkomen of, uh. Zou je je bezatten om opnieuw een kader te hebben om opnieuw uh, tot creatief werk te komen? Nee, nee, nee, dat niet eigenlijk Dus... Um, ja, dat, dat zou niet mogen oké okay. Maar... Um, dat was dat eerste EP'tje, dat was zo in, in, de, in, de, in de vakantie. Toen ik op het strand werkte. En dat was altijd. Ja, ik was beachboy niet echt, maar zo strandstoelen uitzetten. En het ochtend en het avonds werken. En dan in het avonds was er altijd een pintje. En dan ja, ontstond er de volgende ochtend een kater. En was in een bepaalde roes. En, maar ik zou dat nooit opzoeken. Ook, ook geen, geen drugs of geen. Ik heb, het enige van Drussel dat ik al geprobeerd heb, is een uh, joint joint. Uh, en dan heb ik wel geprobeerd een joint te roken en, uh, en teksten te schrijven. Maar de volgende dag is dat uh, zeer uh, jammerlijk uh, dat er dan. Is het gewoon afgevoerd? Ja, ja, ja dat, dat trekt op niet. Dat gaat dan te diep of zo. Uh, ja. Te diep, hoe moet ik dat interpreteren? Goh, als je dan in die roes zit, dan kan je zo overtuigd zijn van jezelf en van. Ja, zo altijd maar ja, diep graven of zo in, in bepaalde woordspelingen dan, of, of zo. Het mag ook niet wow. te ver gezocht zijn. Ik speel wel met de taal, hmm. maar ik vind als dat dan zo. Sommige Jeetje. dingen die ik al gerappt heb, denk ik nu zo van oh ja, dat is toch een nippertje van gratuit ofzo. Zo. Dus ja, daar moet je zo wat mee oppassen. En ik denk als je zo in die bubbel zit van, van hmm. stone te zijn, dat, dat, dat, dat je niet meer kan schelen of zo Minder gericht je hebt geen controle meer over je eigen woorden. Ja, van voilà, ja. Dan op de kaningsplan, nou de Sint-Janikron. De mythe, de wakker, nou het hospital. Ik hoor de schriel, dan krijg ik mijn aandacht veranderd. Problemen in de wakker, ik raad ze aan voort richting de naam en zin. Zelfs de verallangste spaarlaan. Ik hoor de schriel, dan krijg ik mijn aandacht veranderd. Zijn er behalve als je een trip genomen hebt momenten dat het niet lukt? Dat je zo'n writersblok hebt of zoiets? Um, ja, dat is er. Maar ik probeer dat gewoon te aanvaarden. En dat komt wel terug. Het is al gelukt en dat is al wel nog. En ik denk dan altijd aan de quote van Hugo Kloos, dacht ik dit zei. Um, inspiratie dat is voor de liefhebber. Dat moet daar niet... Achterzoeken, dat is al, alles dat is een zeer minimalistisch. Maar alles is, is inspiratie. Die verwelkte bloem hier op tafel. De... Als ik zo'n moment heb, denk ik aan die, die quote en dan denk ik, ja, geen probleem. <laughs> heb je andere mensen nodig om creatief te zijn om, om teksten te vinden, om uh, ritmes te vinden? Nee, nee. To Totaal niet. Want, want dat wordt wel gevraagd, zeker in de hip-hop wordt dat ook veel gedaan, zo collabos en, en featurings. Uh, maar dat werkt helemaal niet voor mij. Ik heb dat al geprobeerd om bijvoorbeeld met een muzikant samen in één ruimte iets te creëren. En dat is altijd te flop, omdat ik me niet kan... Ja, ik kan, kan me niet... Ik weet het niet, dat lukt niet. Zoals ik zei, die eenzaamheid heb ik echt wel nodig om iets te creëren. Nu had dat ook wel een uitdaging zijn, omdat we hier in een appartementje wonen waar het er niet echt heel veel ruimte is. Dus mijn vriendin gaat hier ook wel zijn als ik dan muziek maak. Dus... Ik denk dat dat nog een... Dat moeten we nog zien hoe dat, dat gaat uh, evolueren. <laughs> Misschien ga ik haar eens naar buiten moeten sturen. <laughs> nee. Iets helemaal anders. Zo. Hoe neem je moeilijke beslissingen? Goh. Ik kan zeer moeilijke keuzes maken. Ook. Dat, dat begint zelf al in de winkel. kiezen tussen verschillende wc-papiers of zo. Dat, dan, ja, dat, dat is zeer extreem. En overlaatst, Dieter, mijn, een goede vriend van Russelare die ook had bij de live -shows, die heeft daar ook last van. Dus vinden we vinden elkaar in. Zo bij stommigheden toch moeite hebben om, om een beslissing te maken. Meestal na overleg, overleggen, na overleggen met, wel dan naar bepaalde mensen die, die met mij opgegroeid zijn of toch niet over dat wc-papier? Uh, niet over wc-papier dan, dan ik gewoon meestal de goedkoopste. <laughs> ja nee, uh, informeer me goed en uh, knopen doorhakken is iets mo moeilijks. Uh, ja. <laughs> als er één ding is wat je aan jezelf zou willen verbeteren, wat zou dat zijn? Uh, iets Minder snel rijden in de auto soms. Uh, ja. Zo. So, uh, weet je wat er helpt tegen snel rijden in de auto? Is gewoon denken aan de dood. En dan werkt dat bij mij. Oké, okay, ja, dus, Dan ben ik rustig. Of als ik op mijn gezin bezig ben in de auto, dan denk ik aan de, ja, rijn, denk ik aan de dood. En dan is dat like, oké. Okay, dan leg ik hem weg en dan rijd rij ik gewoon... Normaal, maar dat, dat is. Nu met in Brussel toon, merk ik dat ik sneller rijd en, en uh, dat is niet goed, hè? Ja. <laughs> We gaan naar het einde van de dag toe. Wat is het laatste wat je doet voor je gaat slapen? Dat is te zien. Als ik met mijn vriendin ben, dan gaan we gewoon op het gemak. Dan zitten we hier nog in de zetel. Dan babbelen we nog wat. En of kijk ik me naar het filmen en dan ga ik gaan slapen. Maar als ik alleen ben, dan, is dan val ik niet in slaap zonder dat ik mijn hoofdtelefoon uh, aan heb. En uh, val ik in slaap met muziek. Uh, nu, deze periode van de wereld, mijn met, met spin is waarschijnlijk. Of, of ja... Uh, ja, gewoon muziek, eh, Spotify en nieuwe muziek leren kennen en, en zo eh, val ik in slaap tot, tot ik moe als ik moe ben, val ik in slaap. Ja, want ik wou zeggen, het pleit niet voor de kwaliteit van de muziek als je er mee in slaap valt. Nee, dat is, Ja, nee, ik vind van wel, want eh, dan, op dat moment, net voordat je in slaap valt, ben ik zeer gefocust en luister ik heel goed en, dat is een manier dat ik dan zo wel in slaap val. Maar eh, als dat me dan kan raken, die zo in, in, in bed... En gewoon, eh, dan, dan, ik vind dat fantastisch, omdat je dan echt heel gericht is, donker... En, je hebt niets anders van afleiding en je luistert gewoon naar die plaat. Eh, like hoe dat hoort, dat je naar die plaat moet luisteren. Niet met een omgeving die nog een keer tegen spreekt ook. Dus, ja. Heb jij een levensmotto op 23 jaar? Goh, een levensmotto... Weet je dat je ziet, gewoon zo, ja. Hier in, in een boekje, dat, dat over, een boekje over kleur, en dan sla ik dat open en dan lees ik daar zo een stom zinnetje in, of, of stom wel, hé. En uh, dat zijn dan dingen die me zo dagelijks... Ach, maar ja, dat is niet echt een levensmotto, hè. Maar nee. zoals... Hugo Klaus zegt die uh, inspiratie is voor de liefhebber. Zo, zo, zo quote: dat, dat houdt mij uh, in, in leven. <laughs> uh, die probeer ik zo verder af na te streven. Oké, okay, bedankt. Voor de muziek zochten we inspiratie in volgende playlist. De intro van het huis is zoals altijd Mad Rush van Philip Klaas. Brihang zelf was te horen in kleine dagen. Spinvis, een verrassend voorbeeld van Brihang, speelde 'Hallo maandag. En je hoorde Brihang en Wannes Kapelle samen op het AB-podium met Norten Bluppe. Toerist Le MC vertelde verhalen van de wijk. En recht uit de Bronx had Lord Finesse het over hip to the game. En de afsluiter is voor soulmate en gauwgenoot Flip Kaulier met Barabbas. Ik ben Jan.holderbeken at vrt.be. Ik lees je ook wel op Facebook en Twitter. Volgende week duiken we de Betere Gentse Keuken in met Kopen Desramon.